Die wil strikte naleving van de sharia-wetgeving. Het blok van liberale partijen eindigt volgens de uitgelekte cijfers als derde. In de eerste ronde werd gestemd in Cairo, Alexandrië en zeven provincies. De rest van Egypte stemt de komende weken. Een gedeelte van winkelcentrum Het Loon in Heerlen wordt gesloopt. Burgemeester De Pla nam de beslissing na spoedberaad over de het verzakkende winkelcentrum...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 Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 3 december 2011. Nu al kloppen vele harten verwachtingsvol en met spanning want het heerlijk avondje is nabij. Dat geldt ook voor deze nacht. Heerlijke radio. Met tussen zes en zeven twee stoere roeiers in duo Sportivo. De Olympisch kampioenen Nico Rinks en Ronald Florijn. Tussen 5 en zes voormalig hoofd van het Emma Kinderenziekenhuis Hugo Heijmans. Daarvoor ontvangen Kaat en Anna Schalkens Sinterklaas in een aflevering van De Nachtzusters. Straks in het tweede uur bevlogenheid van welheer, de astronoom Adriaan Blauw. En in dit uur vluchten we in het verleden met historisch radiomateriaal uit lang vervlogen tijden. Tegen het einde van het uur een causerie van Godfried Bowmans over, jawel, hoe kan het ook anders, Sinterklaas. Maar we beginnen met negenheid de klok. Het amusementsprogramma van de Caro op de zaterdagavond. Het werd samengesteld door Dico van der Meer en Alexander Pola. De eindredactie had Jan de Cler. In deze aflevering liedjes en sketches rond het thema politie. Uitgevoerd door onder meer Katja Berndsen, Dries Krijn, Ko van der Bos en Han Keuning de muzikale bijdragen staan onder leiding van Klaas van Beek met vocalist Max van Praag en het mondharmonica duo The Larisons. We gaan nu terug naar 14 mei 1949. Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer 9 uur. Tijd dus voor 9 de klok. Jan de Klerk, Dico van der Meer en Alexander Pola brengen nu. De Klok Heet negen. Met teksten van Tom van Maaren, Jan Visser, Willy van Hemert en van de samenstellers. 9 Heet de Klok! Composities en arrangementen van Ger Natte en Klaas van Beek.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 7. acht, negen, heet de klok. Halt, halt, stoppen. Stoppen? We beginnen pas. Geen praatjes, meneer, u gaat mee. Mee? Waarheen? Naar het bureau. Het bureau? Ja. Bureau? Oh, de is. <laughs> en uh, waarom zouden we treuren? De waaien <laughs> is zo so groot Klopt, meneer. Uw licht brandt niet. Nee, dat klopt. Nee, meneer, dat klopt niet. U is een overtreding en dat kost u een bekeuring. Na het vastgestelde uur dient iedere auto verlicht te zijn. Wist u dat niet? Ja, dat wist ik wel, ja. Maar uh, dat hindert niks, hoor. Ja, dat dacht u maar. Ik moet u een bekeuring geven. Oh, nou, uh, nou dat is niet erg. Zeg, en als u toch aan het schrijven gaat... Noteert u dan meteen even dat de richtingaanwijzers ook niet werken? Oh, dat wordt overtreding nummer twee. Ja, maar uh, het hindert niks hoor. Nee, schrijft u maar rustig op. Bovendien, de remmen zijn ook niet in orde. Dat wordt dus overtreding nummer drie. Ja, maar meneer... Ja, en uh, wist u dat het achterlicht ook niet in orde is? Nee, dat, dat wist ik niet, dus... Uh... Overtreding nummer vier, agent. Mm. Ja, maar het uh, hindert niks hoor. Dat kost u geld, meneer. Ja, misschien wel, ja. Maar toch... Uh... Ach, nou, u zo aan het schrijven is. Dan kunt u misschien meteen wel even bijzetten... dat er geen nummerborden en op de wagen zitten ook. Zoiets gaat in één moeite door, vindt u ook niet? Ja, maar meneer... Ja, overtreding nummer vijf, ik weet het, ik heb ze geteld. Maar uh, het hindert niks hoor. Ja, maar dan kon de politierechter wel eens anders overoordelen, vader. Ja, niks aan te doen, vent. Meneer, uh, heeft u... Uh... Nee, nee, dat heb ik ook niet. Wat niet? Een rijbewijs. Nee, dat wordt overtreding nummer zes, ja. Maar uh, voor u nou meer lastige vragen gaat stellen... een nummerkaart en een wegenkaart zijn er ook niet bij. Maar meneer, dat zijn er met elkaar acht overtredingen. Ja, maar uh, het hindert niks hoor. Zo, zo is u daar zo zeker van. Ja, ja ik zal toch wel moeten brommen. Brommen? Ja, ik heb die wagen net gestolen. Breng me nou maar op. Op muziek. Van de Larrysons. U misschien even zonder dat de andere gasten het merken met me meegaan. eh, huh? uh, ik, ik geloof niet dat ik de eer heb u te kennen. Mij te kennen is ook geen eer, meneer. Is dat zelfkennis? Nee, beroepskennis. Ik ben namelijk rechercheur. Huh? Wat, wat, wat moet politie op een tuinfeest als dit doen? Voorkomen dat een zekere gast zich niet over het collier van de gastvrouw ontfermt. Oh, wat, wat heb ik daarmee te maken? Doe nou, meneer, ga er maar gewillig mee. Tegen mij hoeft u zich heus niet zo onschuldig voor te doen. Zeg, zeg, zeg, u denkt toch niet dat... Precies, meneer, dat denk ik. Tja, tja maar dat, dat, dat... Nee, nee, nee, vergissen doe ik me niet. Oplichters als u, ruik ik als het ware op een afstand. Ho hoe komt u erbij dat ik een oplichter zou zijn? Uw gezicht zei al genoeg, meneer. Laag voorhoofd, dikke wenkbrauwen... Zwendelsnorretje en uitstekende oren. Sinds wanneer worden de mensen vanwege hun gezicht gearresteerd? Sinds ik de tip heb gekregen... dat er zich tussen de gasten een oplichter moest bevinden... die van plan was het collier van de gastvrouw te stelen. Nou, als u anders even goed kijkt, dan zult u zien dat ze het nog omheeft. Weet ik, maar voordat u de kans krijgt... heb ik u me vast uitgeschakeld. Of vanwege mijn uitstaande oren, zeg. Oh. En vanwege een paar grove fouten die u gemaakt heeft. En die zijn? Door u te vertonen in een omgeving waar verschillende mensen u schijnen te kennen. ja, ja er zitten hier wel een paar oppervlakkige kennissen van me, ja, maar... Ik noem het maar brutaal. Maar ja, oplichters zijn dat meestal. U, u, u schijnt er nogal van overtuigd te zijn dat ik een oplichter ben, hè? Ja, meneer, in mijn vak hebben we soms aan een paar opgevangen woordjes genoeg om aanwijzingen te hebben. Voelt u? Nee. Oh, en denkt u nou wel niet dat ik u niet direct in de gaten had? Maar ter bevestiging van mijn gezichtstheorie hoorde ik fruile Doetjes net toen u passeerde tegen andere dames zeggen dat ze niet begreep dat ze een dergelijk onbetrouwbaar persoon als u, u heet toch van stralen, niet meer? Ja. Nou, dat u hier aanwezig was. Oh, misschien mocht de Doetjes me niet. Inderdaad. Toch? Ja. En toevallig jaren van Krentingen ook niet? Of heeft u haar vriendin door valse voorspiegelingen geen hele vakantie in knokken vergaald? En heeft ze soms al haar geld niet door u toedoen als het ware in het water gegooid? Nou ja, dat is En goed, durft maar... u het ontkennen? Dat u diverse personen al hier door uw valse inlichtingen schade hebt berokkend. Jonge, jonge, jonge, dat schijnt schijn wel besproken te worden. Hè? Antwoord: hebt u ze bedrogen of niet? Nou, bedrogen zou ik het niet willen noemen, Nee zijn eerder een paar pijnlijke vergissingen voor mij geweest. Nee, voor die personen. Ja, in, in een beroep als het mijne loop je nu maar risico's. Help, help, professor mijn collier. Het is gestolen. Kalm, dame, kalm. Dat kan niet. U zult het hooguit verloren ja, kunnen hebben. Ja, maar, ja, maar weet, u, weet u dat zeker? Ja, zeker, mevrouw. Want de persoon die het van plan was te stelen... heb ik hier zo gezegd onder mijn hoede. U bedoelt toch niet de heer van stralen hier? Ja, mevrouw. Er zijn al heel wat mensen door zo'n valse voorspiegeling erin gelopen. Deze meneer van Stralen is een uiterst onbetrouwbaar individu. Maar mijn beste man, ik ben dokter van Straal, de meteoroloog. Ik stel de weerberichten samen. Alsjeblieft. Wat zeg ik? Onbetrouwbaar. Hebt u een... Uh... Pak je sigaretten voor me. Heb u een bom? Nee. Oh, dus u wou het zonder bom? Ja. Dan gaat u op de bom. Hé hey daar juf, zonder achterlicht. Op de bom, op de bom, op de bom. Stop meneer, hou je wappel dicht. Op de bom, op de bom, op de bom. Geen gemat. je klopt op de grond. en hij zorgt dat je op het matje komt. Wet is wet en zijn dienaar brond op de bon, op de bon, op de bon. Recht en orde moet er wezen in die beste brave burgermaatschappij. Net de burgers niks te vrezen. Maar de stomme reken zijn er gloeiend bij, want op elke hoek staat een dienderkloek met een lijve gewonnen boek. Hey, daar je zonder achterlip op de bom, op de bom, op de bom. stomme heren hou je wat van bon, op de bom, op de bom, op de bom. Een gematje klopt op de dienst. En hij zorgt dat je op een maltje. Er is werk en ze dienen. Op de mol, op de mol, op de mol. Recht en orde zoete te wetten. In die losgelaten burgermaatschappij. Wie de benen dwars durft zetten. Wensen biedt zo'n moeie koning aan zijn zij. En die zegt dan, ho, dat gaat niet, maar zo, kom eens mee naar het bureau. In je zonder achter. Hé, hey, hé, hey, die juffrouw daar op die fiets. Ja, jevrouw, u op die fiets, staat. wil je hey. even afstappen. Oh, waarom ik agent? Ik rijd recht en ik stak mijn hand uit toen ik van richting wilde veranderen. Het recht moet zijn loop hebben, juffrouw afstappen. Nou, dat is ook wat moois. Hé, hey, nou zie ik het pas. Nee, ben jij het, Jan, wat enig. Ben je tegenwoordig agent? Zet dat uniform staat je knal. Eh, ik zat me dood, weet je dat? Ik dacht, wat zou die nou van me willen? ja. Yeah. Dat dacht je een paar jaar geleden ook, toen ik, uh, weet je het nog? Ja, nou dat, Daar moeten we dan maar niet meer over praten, hè? Je was toen nog zo'n broekie. Hm. Dat is helemaal een beetje belachelijk om het toen te huwelijk te vragen. Zeg, hoe bevalt je dit bij? Goed, uitstekend. Oh. Ik vind het prettig de mensen op te voeden tot heren in het verkeer. Oh. Zeg, tussen twee haakjes, ja. waarom reed je niet op het fietspad? Nou, ik vind de rijweg gezellig. Kijk eens, bij zo'n fietspad er staat een blauw bordje met ja. een witte fiets. ja. Dat betekent verplicht Dat doen hey, doe ze nou niet. Iedere weggebruiker heeft de plicht de verkeersregels in acht te nemen. Ja, en dat wil jij me zeker vertellen. Doe niet zo mal. Doe niet zo mal? Zeg, waar blijft het prestige van de politie als de eerste de beste bakpist zegt? Doe niet zo mal. Nou, ik kan me nog meer vertellen, hoor. Goed, doen we het anders. Huh? Naam. Nou, zeg. Dame, uw naam. Ik de gewoon om je dood te lachen. Nog steeds Annie Dijkstra. Anna Dijkstra, geboren. weet je dat niet meer? 29 maart 1926. beroep. secretaresse. Zo, ben je tegenwoordig secretaresse? Ja, een reuze aardige baas. Gehuwd? Oh, ongehuwd, jong, knapperijk. rijk. Dame, ik vraag of u gehuwd bent. Oh, pardon. Leidt een ambtenaar een functie niet op een dwaalspoor? Nee, nog ongehuwd, maar. Ongehuwd. Ik moet u verbaliseren als volgt. Ja. Heden, 14 mei 1949, heb ik Johannes van het Sas, agent van politie te Hilversum, op heterdaad betrapt bij het onrechtmatig gebruik maken van de rijweg. Anna Dijkstra van beroepssecretaresse, geboren 29 maart 1926 en ongehuwd. Gelet op artikel 47, 11, tweede en derde lid, gezien verbalissant verdachte herhaaldelijk en in duidelijke taal te verstaan gaf van het rijwielpad gebruik te maken. Overmits verdachte zich des niet tegenstaande op de openbare rijweg... ...voortbewoog op een tweewielig voertuig... ...en bijaldien in herhaalde overtreding was... ...nademaal zij de waarschuwing van Verbalisant in de wind sloeg... ...heb ik Johannes van het Sas rechtdoende in naam der wet... bij ...bijaldien nademaal desal niet te min overwegende rechtdoende... hiervan proces verbaal opgemaakt en afschrift uitgereikt aan verdachte ...sprekende met haar in persoon... <tie> Zeg, waarom lach je nou? Nou, je opstellen zijn dan net zo soft als vroeger. Mee, mee naar het bureau, nou is het genoeg. Nou, ik denk er niet aan. Dan ben ik verplicht u te boeien. Oh, dat had je paar je eerder moeten doen. Ja, dan had ik misschien... Hè? Huh? Tja, dat uh, verandert de zaak. Uh, Annie, nou even privé. Ja. Zou je... <lacht> zou je je niet eens uh, willen bedenken? <lacht> Toch op het fietspad rijden? Hé, nee, ik bedoel privé. Kijk, vroeger ja. vond je me een broekie, hè? Ja. Maar nou, met dat uniform, die handboeien... die processenverbaal... kan oh. ik je nou niet boeien. Oh, wil je dat omgehuwd... uit het proces procesverbaal schrappen? Ja, Aha. en uh, de naam Anna Dijkstra... kan veranderd worden in Anna van het Sas. Nou, laten we dan maar samen... op het rijwielpad gaan rijden, Vini. Overmits bij al die nademaal... je anders toch geen rust hebt. Is, uh, is dit je ja-woord? Oh... Annetje, je, je maakt me zo gelukkig. Ik, ik vraag me af, waaraan heb ik dat nou te danken? Nou, wow, dat ik met je trouw. Ja. Kan je lekker zelf de boete betalen? Jan, schuil de aardappelen. Ja, vrouwtje. Jan, zet de steenbaat op. Ja, vrouwtje. Jan, laat de hond eens uit. Ja, vrouwtje. Oh ja, maar je kan toch als politieagent niet verschut gaan lopen met die hond? Jan, Jan, de hond gaat de biefstuk! Ja, voor je. Hé, wat? Houd je dief! Stop, stop. Allemaal, ja, achter de streep wachten. Oh, die meneer met die luxe auto hoort zeker niet bij allemaal. Hé, hey, meneer, wil u dat dure stuk de vieze wat achteruit zetten? Waarvoor? Voor de veiligheid natuurlijk. Ja, ik kan best voor mijn e zorgen, hoor. Ja, dat dacht de keizer van Japan ook. Die is ook maar één keer over de streep gegaan en nou zit hij met de brokken. Zeg, je vrouw, wilt u even die wekker afzetten? Dan <lacht> moet je die hoestbaar op wielen horen. Zeg, motorduivel, hou op met de getoeter. Oh, man, schiet op, ik heb haast. O, laat jij de enige wezen. Met dat lawaai komt niemand vlugger erdoor, hoor. In het dagelijks verkeer komt iedere richting op zijn beurt. Kan een is, want er zijn al brokken genoeg gemaakt. Nou, rij je maar. Een agent met zeven sabels, twee revolvers en een hond. Het is geen stuiver waard wanneer je kijkt naar hem. Die een paard bereid dat blitzend langs je heen gestoven komt, met een toeter, een versnelling en een rem. Want hoe hard je ook kunt lopen en hoe hard je soms ook vliegt, hij is snel dan de waarheid als hij om de bochten vliegt. Want dan stapt hij op zijn hakken pop pop pop pop politiemotor met de zwier van wijlen don Juan En dan ziet hij plots een o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, overtreder en daar jakkert hij dan snoeihard achteraan. En al gaat er soms een boe, boe boe boe boe boe boe boe boe met zonder rijbewijs gewoon maar aan de haal. Dan geeft hij een dotje gas en hij grijpt de mens in jas en geeft hem een plop plop procesverbaal. Stop. Hé, hey, meneer, ken je niet wat vlugger remmen? Ja, Gent, ik, ik, ik weet heus niet wat er met dat fietsje is, hoor. Ik heb het pas laten opmoffelen en nalaten kijken... en nou vertikken de remmen het weer. Ik denk dat het assi van binnen verroest is. Zeg, meneer, wat is het eigenlijk voor een merk? Het is nog een oud-Duits fietsje. Oh, logisch dat er dan geen remmen aan is. Dat is typisch Duits. Maar, meneer, moet je nou die dames eens bij die vluchtheuvels zien scharrelen? Hé, hey, dames, mag ik u wel even verzoeken door te lopen of te blijven staan? Maar niet vooruit, achteruit. Vooruit, achteruit. Ja, we weten niet precies waar we kant op zullen gaan, agent. Ja, als u niet weet welke richting u moet kiezen... ...dan kan u beter op die vluchtheuvel blijven staan. Nou, rijden maar! Een agent met twintig boeien, veertien fluitjes en een snor... ...is bij lange na zo'n heer niet in het verkeer... Als de man die met geronken, met gerammel en gesnor door de stad vliegt als een gorgelende beer. Want heeft iemand in het volgen van de regels niet zo'n zin, dan draait hij eens aan zijn gaspornuis en haalt je vierkant in. Want dan stapt hij op zijn hakken pop, pop, pop, pop, pop, politiemotor met de zwier van wijle Don En dan ziet hij plots een o o o o o o overtreder en daar jakkert hij dan snoeihard achteraan. En al gaat er soms een boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boef, met zonder rijbewijs gewoon maar aan de haal. Dan geeft hij een dotje gas en hij grijpt hem bij zijn jas en hij geeft hem een pro, pro proces voor baal. Stop! Kolempie's me, aan, mensen. Uh... Nou, ik had er alles nog best doorgekund. Ja hoor, nou eens even, je beste man. Ik ben uw beste man niet. Oh, nee... Nou, neem me dan niet kwalijk. Hé, hey, juffrouw, wat gaat u nou doen? Ik ga draaien, zo je ziet. Ja, maar toch niet midden in het verkeer, Ach ja, ik had me in de richting vergeten. Ja, die zijn er wel meer. Nou, draai... Eh, eh, rij je maar... Een agent met honderd kogels en een knol van twaalf cent... Is lauloene vergeleken met die klant... Die als Ben geboren hurzen vele paardenkrachten ment, met opzij een koeplik voor een arrestant. Want wie niet wil zoals hij wil, nou dat weet je toch al lang. Doet hij in die vraatslee naast de men, die stopt hij in het gevang. Want dan stapt hij op zijn hakken pop, pop, pop, pop, pop. Politiemotor met de zwier van wijle Don Juan En dan ziet hij plots. Een overtreder en daar jakkert die dan snoeihard achteraan. En als soms een boeboeboek niet weet wat mijn is en wat deen is en wat rood licht is en groen licht is en zo. Dan vertrekt hij zijn gezicht als een donderweerbericht. En dan schiet hij volgens plicht als hier bommels oude schicht met de snelheid van het licht. En dan wordt er iets verricht van geweldig groot gewicht. Haast te groot voor een gedicht. En dan gaat die boef naar het mee. De Amsterdamse smerens heeft geen koude voeten meer. Diender, al oh, diender, oh, wat ik je beloof. Met je koude tijden op een warme stoof Zo zong die goede oude Mina het in de goede oude tijd. Maar wat Klaas ervan gemaakt heeft. Oh, komen? Och, mevrouw, als ik u ergens mee van dienst kan zijn. Uh, graag natuurlijk, maar neemt u me niet kwalijk dat ik recht met de deur in huis val. Is het een delicate kwestie dat u persoonlijk mijn hulp in... Oh ja, kijk eens, commissaris. Mijn man, hè? Graaf van Zijenstein. Nou, die houdt niet... Ja, maar mevrouw, dat zijn toch dingen waar ik me toch liever niet mee bemoei. Oh, dat mijn man van mij niet van detectiveverhalen hoort? Oh, houdt hij daar niet van? Nee. Nou ja, maar dat is toch een zeer gezonde opvatting. Oh, maar meneer, mevrouw. ik ben er dol op. Oh. Ja, en dan had ik gedacht, ik inviteer het de commissaris om eens wat te babbelen met me. Uh, waarover mevrouw? Nou ja, commissaris is toch ook zoiets als een uh, detective, hè? Nou, niet direct, mevrouw. Oh, ik heb hier anders genoeg detectiveboeken over commissarissen. Ja, maar dat zijn ook boekencommissarissen, mevrouw. Oh. Maar als u mij niet voor iets belangrijks nodig heeft... dan wilt u me zeker wel excuseren, hè? Ja. U moet weten dat een gewone commissaris het vrij druk heeft... met boekonwaardige zaakjes. Ik. Ah, commissaris, vertelt u me nou eens één onopgeloste... Eén... een wat, mevrouw? Eén onopgeloste misdaad. Die zult u toch wel kennen? Nou mevrouw, we hebben wel geen Sherlock Holmessen bij de Nederlandse politie, maar van, van die onopgeloste, zoals je dat noemt, lopen we toch niet over. Waartoe? Weet u dan nou niet eens een heel klein leuk moordgevalletje? Een heel klein, leuk moordgevalletje, ja, zegt u. Ja, zo één, weet u, waarvan de dader nog nooit ontdekt is. Ja, neemt u me niet kwalijk mevrouw, maar ik dacht dat u me voor iets belangrijks nodig had. Oh, wie weet hoe belangrijk het kan zijn als u nou bijvoorbeeld de dader van een onopgeloste misdaad... door mijn zeer bijzonder intuïtie op dat punt kan aanwijzen. Huh? Goed, mevrouw, dan ja? zal ik u de enige onopgeloste misdaad uit mijn loop oh, vertellen. Oh, ja. Maar op één voorwaarde. Ja, wie is... Dat u er absoluut niet mag overspreken spreken en het aan niemand mag vertellen... want als men het aan te weet komt, dan kan het een carrière kosten. Oh, ik zweer het u. Ik hou oh. u eraan. Ja, goed. Uh, de, de voorgeschiedenis is een beetje lang, hoor. Dus die sla ik over. Maar een feit is het dat we op die bewuste moordavond met zijn vijver zaten te pokeren. Wie, we? Nou, oh, uh, de sultan van Ratjepoe. Dus ja? uh, Zijn secretaris, Aqua Ja? Zijn achterneef, Ali ba. Alibaba. Nee, alleen maar Ba. Oh, Ba, ja. Ja. En, uh, en dan diens vrouw, Sagrina. Ja, maar uh, wat deed u in dat Oosterse gezelschap? Oh, uh, uh, oh de sultan die vreesde al lang een aanslag op zijn leven. hè? Oh. En, en daarom was ik er. Ach. Enfin, uh, we zitten zo te pokeren, hè, met een glaasje wijn voor ons. En ineens. Ja, wat? Ging het licht uit. Aha, moedwillig defect gemaakt. Uh, Nee, nee, nee, nee. De gulden was op. Oh. en wat gebeurde er toen? Nou, wij maar zoeken naar die gulden, hè. Naar een gulden. Net op het punt dat we een hebben... Ja, wat doen? Laat nou het licht weer aangaan. Ach, ja. Ja, ja, hoor. En, en daar zat de sultan. Vermoord? Nee, nee, nee, nee, nog steeds achter zo'n glaasje wijn. Nou ja, ik dacht nou dat er een moord gebeurd was. Ja, maar het was er ook, hè. O, ja. Die, die achterneef van hem, weet ja. je wel, die, die Aliba. Aliba. Nou, die kon geen boe of ba meer zeggen. Er stond een kris tot aan het gevest in zijn vest. Ha, ik begin al te voelen wie dat gedaan kan hebben. Nou, wie dan? Nou, die secretaris natuurlijk. Laat als andere hè. Het was zeker een aardige vrouw, hè, die vrouw van die ba. Ja, ja, die Sagina was niet onwaar. Ja, nou, alsjeblieft, daar heb je het moeten. Die secretaris, die was natuurlijk een... Mag je het eerst even verder vertellen, mevrouw? Misschien wordt het u dan nog duidelijk. Ja, ga je gang, hoor. Al hoef ik het heus niet te veel met te weten. Nou, mevrouw. Uh, we staan daar ja. zo naar die dode dingen, hè. Naar die, naar die dode ba te kijken. Ja, ja. En bloep. Een schot. Nee. Weer het licht uit. Alweer? Ja. Ja, maar het ging weer plotseling aan ook, hoor. En wat zien we? De sultan. Ja. De... Nog steeds achter zijn wijntje, hè. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar op de grond lag... Die grina. Hoe raapt u het zo? Ja, ja, die secretaris ruimde toch uit angst de uit de weg? Dat doen die commissarissen allemaal. Ik snap trouwens niet waarom u dat niet direct, eigenlijk, de verdenking op die secretaris liet vallen. Nee, nee, nee, nee. Die, die, die secretaris, ja? die aquacaan, die ja? kon ik gewoon niet verdenken. Nee, ja, waarom niet? Omdat we die wachttypes onder tafel vonden. Ah ja, zelfmoord natuurlijk. Met een mes in zijn rug, mevrouw. In zijn rug? Oh, nee, nee, nee, nee, wacht nou eens even. Nou, nou, zie, het was in de hele zaak heel duidelijk. Oh ja? Ja, ja. Dat heeft die sultan allemaal gedaan. Natuurlijk. Het was natuurlijk een, een familiefeet, begrijp je wel? Eerst de mm -hmm. neef, dan diens vrouw. En die secretaris dan? Oh, nou ja, dat is angst dat hij de boel zou verraden. Ja, ja? Toch weet niemand het fijne ervan, mevrouw. Ach, is dit eenvoudige gevalletje nooit opgelost? Nee, mevrouw. Nee, nee, nee. Maar het had nog een staartje. Ach. Ja. Ja, ja, ja, want die sultan en ik hè, als, als enige overlevende... Ja. ...keken elkaar natuurlijk even raar aan, dat begrijp ik. Ja, logisch, hoor. Wie met de woorden, na, hoor. En uh, wat gebeurde er toen? Uh, het licht ging weer uit. Oeh. En toen het weer aanging... Ja? Ja, hoor. Wat doen? toen? Uh, toen zei die sultan... Hij bekende zeker, hè? Ik wou zeggen, mevrouw, toen zei die sultan... Uh, ...niets meer. Waarom niet? Och, dat doe je meestal niet, hè, met een mes in je vest. Oh, ook vermoord. Ja, mevrouw. Oh, maar, maar dan bent u de dag. Ja, maar niet verder te vertellen, mevrouw. Dag, mevrouw. Dag. Aurora di bianco vestita, già russo di schiuda il gran sole, di già con le rose sue dita, caveta dei fiori lo stuol, con massero freni tu arcano, intorno il cremo. De Bianca Wij zijn gewone mannetjes, we kletsen met elkaar En we geven op wat anderen doen, ons leutel commentaar Wij zouden het wel weten, als ik de baas maar was we zijn gewone mannetjes. En we komen er niet aan te pas. Nee. Dag Chris, dag meneer Kras. Dag meneer Chris, dag meneer Kras. Dag kruimeltje, hè hè. Daar kitten we weer. Daar kitten we weer met onze muurvastige bitten. Muurvastige bitten? Ja, heb je dat dan niet gelezen? Dat ze eindelijk die de tandtechnici die aan de tand gevoeld hebben. Jullie zetten een advertentie dat je ging watertanden. En dat je een trek kreeg in een nieuw gebit. Ja, en als je dan trek had, dan trokken ze al je tanden, wat ze niet mogen. En dan duwden ze je een vederlicht muurvast gebit in je maag. Is dat nou wat ze noemen? Kou op de maag? Nee, kruimertje. En dan gebruikten ze vaak nog tweedehands tanden ook. En na een paar weken kreeg hij dan een ontsteking. En als je dan naar die terug terugging, hè, omdat je je kiezen niet op elkaar kon houden van de pijn, dan zaten ze met hun tanden in het haar en met een mond vol handen. En dan moest je toch nog naar een echte tandarts. Ja, maar hoe komt het dan dat ze dat zo lang hebben toegelaten? Dat komt omdat ze zich meestal verscholen achter een of andere aftandse tandarts. Maar dat is nou ook afgelopen. En hoe heeft onze goede politie, waar eh, tussen twee haakjes deze klok aan gewijd is, hè? Die heeft het offensief ingezet. Ja, de eerste tandtechnici die zijn al veroordeeld... en de instrumenten zijn ze door de neus geboord. Zo krijgen ze de trekken thuis. Net goed. We kunnen ze missen als kiespijn. Van trek thuis gesproken. Heb je gelezen van de Harvard, professor? Die zegt dat we ons verkeerd voeden. Ja, we mogen niet meer eten waar we trekken hebben, hè? Maar we moeten ons voeden met chemisch eetbaar gemaakte bomen en oude kleren. Hoe zouden ze dat doen? Ja. Nou, in die kleren zitten stoffen die in suiker kunnen worden omgezet. de kleren smaken de man. Ja, we zullen een heleboel spreekwoorden moeten gaan herzien. Het hemd is voedzamer dan de rok, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En, en de kous in een kopje krijgen. En, en je moet geen oude schoenen opeten voor je nieuwe hebt. Ja, en, en met de hoed in je mond kom je heel ons landje rond. En dan komen er bordjes in de café. Het is verboden meegebrachte te nuttigen. Van consumpties gesproken. Heb je gelezen dat we dit jaar 612 miljoen aan alcohol hebben uitgegeven? Zo, is dat meer dan vroeger? Ja, in 1937 was het zowat een miljoen gulden minder. Alsjeblieft, dat geeft een slok op een borrel. En dan te bedenken dat ze ons zo'n nuchter wolk vinden. Dat is een oude roem die we blijkbaar niet meer verdienen. Van roem gesproken, we hebben eindelijk weer een akkoord in Batavia. Ja, maar de hoge vertegenwoordiger van de kroon gaat er niet mee akkoord. Nee, die heeft op tenminste het beeldje bij neergelegd. Van neerleggen gesproken. Nou, en het vandaag toch over de politie hebben, heb je gelezen van de Groningste politie bij de Ronde van Nederland. Ja, die waren het beetje in de mollenbonen. Toen de kop van het peloton in zicht kwam, verloren zij ter hoofd. Ja, ja, ze zagen het een beetje rennen. Ze gooiden de journalisten en de jury van de ronde vierkant aan de kant. Ja, en nou hebben ze in Groningen een nieuwe verkeersslagzin. Sla de gasten op hun westen! GELUIDEN.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 De, klok. de tweede kamer gaat een wet bepraten. Dit was 9 de klok. Die toe moet staan om vliegers op te laten. is in kwart zag ze vliegen en verbood het wat een op, En dat verbod geldt nu nog ook al kreeg zijs in kwart klop. Maar vier jaar na hij opvloog gaat nu onze vlieger op. Dit was 9 de klok. Dit was 9 de klok. De Amsterdamse kappers jubileren. Dit was negenheid de klok. Collega's aller landen demonstreren. De knapste kappers kampen daar met kammen en met schaar. En wijken in een felle strijd geen haar breed voor elkaar. Maar zitten niet elkander, maar een ander in het haar. Dit was negenheid de klok. Ja. U hoorde inderdaad een aflevering van Negenheid, de klok. Een programma van de KRO, eerder uitgezonden in 1949. U luistert naar Vlucht in het Verleden op Radio 1. En we blijven nog even in dat verleden ronddwalen. En dat doen we nu met een bijdrage van de NCRV van 5 december 1979. Het zijn de Sinterklaasgedachten van Godfried Boomans. Het eerste feit waar we het over zullen hebben is dit dat de gebruikelijke verdeling van de mensheid in hen die niet en hen die wel in Sinterklaas geloven op een te slordige waarneming berust. Want er is nog een tussengroep van 8 à 9-jarigen wier gevoelens veel gecompliceerder zijn. Deze groep kan verdeeld worden in twee onderafdelingen de eerste afdeling gelooft niet in Sinterklaas... maar wordt naarmate het feest nadert... bekropen door de vage vrees... dat er misschien toch wel iets van waar kon zijn. Het geloof van deze afdeling is wankel... en bovendien voorbijgaand. Het steunt niet op autoriteit of overtuiging... maar op vrees. Zodra de cadeautjes binnen zijn en de sint is afgetrokken barst het oude heidendom weer los. De tweede afdeling van dat soort kinderen, dat zijn de comedianten. Ze acteren het geloof in Sinterklaas, maar geloven doen ze niet. Ze doen alsof, uitgaande van de, overigens, zeer juiste veronderstelling... dat het spelen van het spel de omvang en de kwaliteit der geschenken ten goede komt... Misschien bent u van mening dat achtjarige kinderen... tot zulk een subtiel bedrog niet in staat zijn, maar dan vergist u zich. Juist die mening bewijst hoe goed ze dat kunnen. Want anders had u die komedie reeds lang doorzien. Kinderen zijn namelijk ongelooflijk goede acteurs. Bovendien beschikken ze over een benijdenswaardig vermogen... tot observeren, speciaal waar het volwassenen betreft. Ze zien heel goed hoe heerlijk grote mensen die maskerade vinden. Waarom zouden ze hen voor het hoofd stoten? Dit kan alleen maar nadelig zijn. Ik heb eens een Sinterklaasfeest meegemaakt... met vier volwassenen in de kamer en twee kinderen. één van acht en één van negen jij. De volwassenen deden alsof ze in Sinterklaas geloofden... om het feest voor de kinderen zo heilzaam mogelijk te maken. En de kinderen gedroegen zich als gelovigen om de volwassenen een plezier te doen. De brave bisschop zat in hun midden... volmaakt onbewust van het feit... dat hij het voorwerp was van een grootscheeps... gecompliceerd misverstand. Maar meestal beperkt het verschijnsel zich tot één kind in de kamer... dat subjectief bezien het geloof al verloren heeft... maar objectief geacht wordt nog tot de gelovigen te behoren... en om redenen van welbegrepen eigenbelang tot het laatste besluit. Dames en heren, na enige bezinning blijkt het Sinterklaasfeest... een instelling van en voor volwassenen. Het is een uitvinding van grote mensen... om hun pedagogische tekorten aan te vullen. Alles wat ze niet van hun kinderen gedaan kregen... laten ze de brave bisschop opknappen. De roe en de zak zijn niets anders dan testimonio popertatis... bewijzen van onvermogen om het zelf klaar te spelen. Door een vernuftige kunstgreep weet vader... het eenvoudige en totaal onvoldoende gebleken postulaat... pa wil het, te verheffen tot een bovennatuurlijke orde door zijn vruchteloze verlangens in de mond te leggen van een heilig bisschop... die bovendien over machtsmiddelen beschikt... die verre boven het budget van pa uitgaan. Want het is wel duidelijk dat een sanctie als het meenemen naar Spanje... een onderneming is waaraan bij een normaal gezinsinkomen niet te denken valt. Geen wonder dus dat we juist in de meest tuchteloze gezinnen het Sinterklaasfeest tot een bijna religieuze manifestatie zien opgevoerd. Nergens is Sinterklaas zo ontzagwekkend als in de families waar de ouders geen bal te vertellen hebben. Is het overigens, dames en heren, niet verwonderlijk... dat de bedreiging, je gaat mee naar Spanje... wat in wezen neerkomt op een verre tocht naar een onbekend land... bovenop een sneeuwwit pijgt in begeleiding van een vriendelijke oude heer, die bovendien nog zakken vol snoep met zich meesleept, iets afschrikwekkends heeft. Het vreselijke kan hier onmogelijk schuilen in de feiten die stuk voor stuk begerenswaardig zijn en berust louter op de suggestie straf. Dit is heel merkwaardig. Nu wil ik u iets zeggen over het uitpakken van cadeautjes. Niets, geachte toehoorders, vraagt zoveel tact en zelfbeheersing als het loswikkelen van pakjes waarvan men tevoren al weet wat ze bevatten. Een kreet van verrassing te slaken bij de allereerste banketletter is vrij eenvoudig. Iedereen kan dat na enige oefening. Maar tijdens het uitpakken van de zevende of achtste banketstaaf nog immer een gezicht te zetten van ademloze afwachting, voortdurend prevelend. Wat kan dat nu zijn? Om vervolgens na het blootleggen die spontane kreet van ontsteltenis te slaken, daarbij de gever recht in het gelaat kijkend, en hem op verwijtende toon toevoegend, nee, het is te veel, dat had je niet moeten doen. Denk u niet dat dat eenvoudig is. Veel beleid vergen ook die surprises die de bedoeling hebben... de ontvanger voor de gek te houden, zoals stukjes zeep... die de bedriegelijke vorm van marsepeine worstjes hebben aangenomen, enzovoort. Het is met dit soort misleiding heel zonderling gesteld. Want dat marsepeine worstjes geen echte worstjes zijn... maar uit marsepein zijn samengesteld, dat wordt men geacht te weten. Niemand hoeft te doen alsof hij denkt dat het worst is. Maar zodra ze van zeep zijn wordt men verondersteld dat niet te weten. Het beste is om er meteen in te bijten... en daarbij te doen alsof men koud. Toch ben ik er werkelijk eens ingelopen. Een vriend kwam namelijk op de geniale inval... mij een stuk zeep aan te bieden... waarvan ik natuurlijk dacht dat het marsepijn was. Om hem zoveel mogelijk voldoening te geven... legde ik het goed zichtbaar op een wastafel. Diezelfde avond in bed stappend... nam ik het mee onder de dekens... En beet er glimlachend een reusachtig brok uit. Het was zeep. Zoiets is natuurlijk een meesterlijke manoeuvre waartegen men zich onmogelijk wapenen kan. Het spelen van Sinterklaas, geachte toehoorders, is helaas een weinig in verval geraakt. Jan en alle man zetten tegenwoordig met een meid erop. En door geen enkele wettelijk voorschrift wordt dit beroep tegen beunhazerij beschermd. Het is eigenlijk treurig. Om Sinterklaas te zijn is het niet genoeg om zich op 5 december een berg aan te laten plakken. Men moet zich ook de 364 andere dagen van het jaar als een heilige gedragen hebben. Door een onberispelijke levenswandel en stipte zeden dient men zich op die ene avond voor te bereiden. Dat en dat alleen geeft de wijding, de stichting, de opbouwende kracht die er van een Sinterklaas uitgaat. Ik kan het weten, want ik ben vijftien jaar lang Sinterklaas geweest. Eenmaal zelfs voor het Nijmeer Studentenkorps, waarbij ik te paard gezeten en in vol ornaat met een pond van lent uit de Waal overstak, omgeven door drie sloepen vol zwarte pieten. Dat was nou echt vakwerk. Jammer dat er een ondoordringbare mist hing... waardoor ik afdreef en eh, te druten in volmaakte eenzaamheid voet aan wal zette. De eerste fout die gemaakt wordt is al dadelijk beslissend. Men vraagt gewoonlijk een oom of een buurman voor de Sinterklaasrol. Dat is een jammerlijke verrissing. Denkt u dat kinderen niet zien dat dit oom keirel is... Men kan alleen oom Keirel nemen als oom Keirel gedurende minstens een jaar zich in het buitenland heeft teruggetrokken. En dan nog loopt hij het gevaar door de man te vallen. Een tweede fout is deze, dat men eenmaal de moeite genomen zich als Sinterklaas te verkleden... meteen maar drie of vier gezinnen op één avond afwerkt. Dames en heren, efficiency in het bovennatuurlijke is uit den boze. Men moet zich in de tekortkomingen van slechts één gezin inleven... en daar heeft men eigenlijk door handen vol aan. Neemt men er vier, dan haalt men de fouten van de vier families door elkaar. Bovendien ontvangt de bisschop gewoonlijk bij elk gezin een borreltje... en dat is ook al niet bevorderlijk voor een scherp onderscheidingsvermogen. Het laatste gezin ziet dan een wrak binnenkomen... een aanfluiting van episcopale waardigheid... Ook begaat men vaak de fout het pak eerst de laatste minuten aan te trekken. De ideale Sinterklaas hoort reeds dagen tevoren zich met zijn gewaad vertrouwd te maken. De laatste nacht voor het feest moet hij ook met een bijt doorbrengen, zodat het kriebelige gevoel verdwijnt en zijn ziel gelegenheid heeft zich naar deze lichamelijke verlenging te voegen. Tevens is het aan te raden de verschillende gebaren van zegening, vrome ontsteltenis en schertsende terechtwijzing in een spiegel te bestuderen en daarbij zorg te dragen om de juiste verhouding van onverbiddelijke strengheid met snaaks gesnap te verkrijgen. Denkt u er toch vooral om in Sinterklaas, die direct al bij het binnentreden leuk is, deugt niet. Ik zal u zeggen wat er moet gebeuren. Hij bleef een ogenblik op de drempel staan. En hij werpen vandaar een bekommerde, ja diep bedroefde blik in het vertrek. Bij het gaan zitten in zijn zetel loze hij een diepe, lange zucht... waarin al zijn bekommernis besloten ligt. Daarna bleef hij gedurende een volle minuut... in een smachtelijk nadenken verzonken. En tenslotte begint hij met een zachte, wat gebroken stem te praten. Hij is een oud man, zeer, zeer oud. En naar de liederen dient hij te luisteren met een weemoedige glimlach... terwijl hij met de gehandsgoede rechter stevend de maat slaat. Gebeurt het dat de berg plotseling naar beneden rolt, tracht dit treurige feit niet te verhullen. Het is opgemerkt, maak er iets van. Een man die in staat is zijn berg naar willekeur af te nemen, is een opmerkelijke persoonlijkheid. We hebben hier met een wonder te doen. Herhaal gewoon de gebeurtenis. Verschillende malen met diepe ernst. En ga dan over tot de orde van de dag. Vergeet nooit dat een werkelijke bisschop er dertig jaar over doet... om het zover te brengen. Meen niet dat dit u in één avond gelukt... zonder te luisteren naar iemand die bekwaam is in het vak... en hartelijk genegen om u vanuit zijn herderlijke ervaring enige richtlijnen te verstrekken. Godfried Bomans met zijn Sinterklaasgedachten... die hij in 1979 voor de NCRV over het voetlicht bracht. Waar zijn al die grote vertellers toch gebleven? Waar is onze tijd en ruimte gebleven om er in alle rust naar te luisteren? Gelukkig is er dan vlucht in het verleden van Max... elke week tussen twee en drie in de nacht... om dan vervolgens verder te gaan met nachtvluchten... waarin ook veel bijzonder radiomateriaal... van lang en minder lang geleden te beluisteren is. Voor de programmering kijkt u op nachtvluchten.fm... of u gaat naar Teletex pagina 331. En mist u iets of valt u halverwege in slaap, geen paniek... dan is er altijd nog de terugluisterfunctie via onze site. Dat adres is, zoals net gezegd, www.nachtvluchten.fm. Daar vindt u overigens ook de mogelijkheden om te reageren. Via Twitter kan dat natuurlijk ook gebruikt dan hashtag NVR1. Dat staat natuurlijk voor Nachtvluchten Radio 1. Het is tijd voor een kort journaal... en daarna gaan we verder met onze uitzending in het volgende uur... Ruim baan voor de astronoom Adriaan Blauw in een aflevering van Een leven lang. Heel graag tot zometeen.